Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland gaat geen roebels betalen voor Russisch gas. Dat heeft minister Jetten voor Klimaat en Energie gezegd. President Poetin wil dat vanaf morgen de rekeningen in roebels betaald gaan worden... Wie dat niet doet, is wanbetaler. Maar minister Jette zegt dat Poetin niet zomaar de huidige afspraken kan wijzigen. In die contracten is afgesproken met welke valuta je moet betalen. Uh, daar is dus afgesproken om dat in Amerikaanse dollars te doen. Dus de Russen kunnen nu niet van vandaag op morgen eisen dat het in roebels wordt betaald. Dat zou contractbreuk zijn van de zijde van de Russen. Ook Frankrijk en Duitsland hebben gezegd dat ze niet in roebels gaan betalen. Leo Kleine heeft voor het eerst sinds lange tijd weer van zich laten horen. De rapper werd vorige maand opgepakt nadat hij zijn vriendin Jamie Faas mishandeld zou hebben. Op Insta plaatst hij nu een video waarin hij zegt spijt te hebben en dat hij zijn leven gaat verbeteren. In een loods in Herkenbos in Limburg is een illegale sigarettenfabriek gevonden. Volgens de politie is het de grootste vangst ooit. Er lag 140.000 kilo tabak, goed voor 20 tot 25 miljoen euro aan accijns. Er is niemand aangehouden. En ga je zo op weg naar huis en wil je onderweg nog even benzine tanken, stel dat uit tot morgenochtend. Als je nog wat in je tank hebt tenminste, want de belasting op benzine en diesel gaat dan omlaag. Een bijzonder hoorde verslaggever Harro Brouwer bij een tankstation baas vlakbij Raalte in Overijssel. Sinds 1988 ben ik in de oliehandel actief en een accijnsverlaging heb ik ook nog niet eerder meegemaakt. Want bij ons in Nederland bestaat brandstof voor een groot deel uit btw en accijns ook hè? Ja, dat klopt. Uh, de accijns is geen percentage van de brandstof, wat sommige mensen wel denken, maar is een absoluut getal. Nou, voor diesel ligt dat getal ongeveer 50 cent per liter en voor benzine 80 cent. Het weer, het wordt op steeds meer plekken glibberend door de sneeuw of natte sneeuw. Morgenochtend is het op sommige plekken flink wit en pas later wordt het weer droog. Het wordt morgen niet warmer dan een graad of drie. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Mijn hoofd zat vol, maar jij je leegt het voor me. Dus blijf ik maar fietsen, zodat er iets nieuws kan ontstaan. De zon verlicht me.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 Het uh, volgende nummer, uh, Vee. Het volgende nummer heet Vanaf hier en zo heet ook mijn debuut, EP. Ja.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 Vanaf hier, graaf ik lange tunnels, die beschermen en bewaren, laat me los, ik hou me staan. bye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 En hoe de zon er vaak niet is overdag Vreemd hoe de talen zo ver van elkaar ge ge ge, ge goede dag en goede nacht. De wereld wie wil je alles achterlaat? De wereld wie wil je niet weet wat er...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 We hebben daar een heel bijzonder podium met een, een ronddraaiend podium is dat, met ja. er omheen allemaal uh, cabines waarvan je uh, het concert kan beleven. Ja. En dat is een heel bijzonder, bijzonder op de soort pre-party. Ja, pre ja uh, uh, vertel eens even, want uh, jou, j, jij brengt, brengt ook Nederlands talig uh, werk, maar dat verschilt toch wel een klein beetje met wat, uh, wat Vee vanavond hier bij ons uh, brengt.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 Er zit iets tussen. Ik ben even kwijt welk nummer dat is. Maar dat is haast Ja, nou, dat ergens. Maar een van die nummers daar zit je op een gegeven moment ook echt. En je laat ook woordkunstenaars een beetje ook aan het woord, heb ik het idee. Dat heb ik ook begrepen uit het hele verhaal. Klopt, hè?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 In de tijd nog gedaan toen we nog helemaal niet zeker waren of we nog überhaupt open konden gaan, uh, het was uh, dan was het weer hollen en dan was het weer stilstaan en uh, dan werd er weer een lockdown uh, werd er weer in uh, gevoerd. Uh, huppatee, het uh, dan mochten we weer helemaal niks, mochten we alleen maar weer op ons screen zitten en naar de tv kijken. Uh, maar uh, daar daar heb jij, uh, ja daar ben jij ook mee mee bezig geweest, uh, omdat een beetje volgens mij ook uh, ja, erin okay. te verwerken, hè, denk ik. Ja.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 Dat je hem voelt spelen en ook de imperfectie ervan, van iemands verhaal of ja, iets ja. wat in het moment ontstaat wat echt, wat iedere performer kent. Dus die, dat is die magie en dat is waarom we het allemaal doen en waarom we komen kijken naar, naar muziek. En ja, want, en want, je, want je noemde het uh, uh, zeg maar, uh, de nieuwe single is de, de, die we straks uh, gaan horen is een uh, vertrekpunt voor uh, de EP eigenlijk. Hè? Dat, dat is een beetje het, maar het heeft ook uh, te maken met een vorm, wat je, wat je net zelf ook zegt. Huidhonger, dierlijk verlangen. Dat is zo, uh, zo kreeg ik het ook uh, ja, in de mailbox aangereikt door jou. Ja, zeker. Ja? Um, ja, uh, ja. Uh, uh, ben jij ook een mensenmens? Wat betekent dat? Nou, uh, dat je van mensen houdt en dat je ook iets uh, wil... Uh, ja, wat, wat, wat, dat er iets is uh, wat, wat, wat jou aantrekt. Uh, nou ja, dat is een bijzonder mens en uh, noem maar op. Zoiets, dat bedoel ik.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 Dat, hmm, dat bedoel ik er eigenlijk min of ja, meer mee te vertellen. Um, goed, uh, uh, uh, de single heet uh, Lijstje. Um, ja, moeten we er nog iets over vertellen? Of, of, hmm. zullen we, of zullen we hem gewoon laten horen? Laten we dat doen, want het is wel het verhaal op zich, denk ik. Ja, um, Milou Mignon met het uh, nummer Lijstje, wat terug te vinden is op de EP Onder de Sterren. Door Achterburg woont een man Eens hart sneller slaat door een vlinder Je denkt nu waarschijnlijk dat zoiets niet kan Maar die man ziet geen enkele hinder Zo fraai en zo klein, zo teer en zo fijn Dat vind je, zegt hij, niet op Tinder Zie hoe ze knippert met haar dagbouwogen ogen Als zij heel even lang op de synagoge, oh jij niet mee, de man is overliefd, maar zij heeft vleugels, en hij heeft ze niet. Heb jij die vliegen, zie ze vliegen, zie ze vliegen. Heb jij ze vliegen, zie ze vliegen, zie ze vliegen. Door lavendel, o oh, de toilet. Aan een roodzwarte streep op zijn wangen. Met onder zijn arm een net geklemd. Gebrand om zijn liefste te wangen. Nooit eerder heeft iemand een vlinder getemd. Wat zal ze naar iemand van zijn aard verlangen? Zie je hoe ze vlak boven rood verlichte straten. Opstijgt om niet met die engelsman te verpraat. Oh jij yeah, nee, nee. De man is dol verliefd, maar zijt En hij heeft ze niet. Heb jij ze vliegen? ze vliegen, zie ze vliegen, zie ze vliegen? Heb jij ze vliegen, zie ze vliegen, zie ze vliegen? Zij vliegen, zij zijn vliegen, zij zijn vliegen Het jaar ze vliegen, zij zijn vliegen, zij zijn vliegen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 Steeder een geborgenheid wat iedere vrouw bevat. Ja zelfs een vlinder zoekt een rustplaats als de. I'm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 deze overtocht open ik mijn ogen en laat me vallen aan de follow mm -hmm. Open ik mijn ogen.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 Does it Was het late?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 Um, daarmee zijn we aan het eind een beetje gekomen van dit tweede uur. Want we hebben zo dadelijk uh, hebben we er nog één. nog een uur. En daarin zit er nog steeds een blok van vee in. Die, uh, die gaan we straks uh, horen. Maar uh, we gaan ook uh, vooruitkijken naar uh, morgen met uh, Francis Oman Blake. Maar er zit nog meer Volendams materiaal in. Jazeker.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 We're Dries your happy knees and spin a top